ze met het NOS journaal. De Franse oproerpolitie heeft bij het protest van de gele hesjes in Parijs waterkanonnen en traangas ingezet. Bij de Arc de Triomphe probeerden demonstranten door afzettingen van de politie heen te breken. Tientallen mensen zijn opgepakt. De demonstranten protesteren tegen de hoge belasting op benzine en de hoge kosten van levensonderhoud. Daarbij zijn al twee doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt. Ook in Nederland zijn voor vandaag demonstraties met gele hesjes aangekondigd... in Den Haag, Nijmegen en Groningen. Het gaat hier onder meer over verlaging van de accijnsen... een ander zorgstelsel en een basisinkomen voor iedereen. Lovende woorden voor de vanochtend overleden oud-president George Bush senior. Volgens president Trump inspireerde de oude Bush met zijn authenticiteit, humor en inzet vele Amerikanen om ook de publieke zaak te dienen. Oud-president Obama zegt dat de VS een patriot en een nederige dienaar heeft verloren. En Bill Clinton zegt dankbaar te zijn voor zijn vriendschap. Bush senior overleed op 94-jarige leeftijd. Wanneer en op welke manier afscheid wordt genomen, wordt later bekend. Studenten scheikunde en chemie worden op grote schaal geronseld door criminelen om in ecstasy-laboratoria te gaan werken. Dat zegt de burgemeester van de gemeente Westervoort tegen de Gelderlander. En daarom komen er lespakketten om jongeren te wijzen op de gevaren van samenwerken met criminelen. En verder start een campagne om ondernemers te waarschuwen voor verdachte activiteiten. De Russische ambassade was actief betrokken bij de poging... om het kantoor van de OPCW in Den Haag te hekken. Dat schrijft NRC. De ambassade zou een zenuwcentrum voor spionage zijn. De hekpoging werd in april uitgevoerd door vier Russische spionnen... en zou zijn gecoördineerd door de vroegere tweede secretaris... van de Russische ambassade in Den Haag. Het weer bewolkt en vanmiddag regen. De temperatuur loopt langzaam op. Vanavond is het een graad of tien. Dit was het NOS-journaal.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 Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl to come along. Now you just follow, follow the ladies. You just come out, come on out, come on. you, you. Wonderful time. Ah, I want you all to come alone. Now you just follow. in het tweede uur en we gaan door met Kees Metters over een aantal zaken die wij vlot gaan behandelen. Want daarna komen de drie genomineerden van de vrijwilligersorganisaties. Mogen ze even voorstellen? En dan praten wij met Maike Kappel. Over de In de protestantse kerk is de kerstmarkt op 8 december. En als laatste willen we toch het een en ander weten over de sluitingstijden. De vernieuwde sluitingstijden van het politiebureau. En daar komt de heer Han van Schijk voor. De oh. Kees, um, Zandvoort werd opgeschrikt. En dat, uh, we, we, we gaan het niet doordrammen. Maar we gaan wel een uh, paar items kort behandelen. Ja. Uh, over de Bodaan, dat er een verschrikkelijke kamer is waar waarin moet liggen, omdat de revalidatie en de palliatieve zorg overgaan is naar de Bodaan. En dat ziet er allemaal vreselijk uit, volgens de krant. Er is een petitie gestart uh, om dat weer te veranderen en de voor te halen. groot stuk in de krant. Ja, uh, ik ben er geweest. Ik ben er gisteren geweest en ik ben er eerder geweest omdat er een bekende ligt. Uh, en ik heb daar, uh, toen ik dat artikel las, heb ik me afgevraagd van, uh, hebben we het over hetzelfde gebouw? Uh, het is namelijk als je daar komt... Ik zou, ja, je kunt niet doen, ik niet met z'n allen daar komen. Dat, nee, is niet, dat nee. kan niet op zo'n afdeling. Maar je zou toch moeten gaan kijken. Het is namelijk zo dat de, de tekening en de indruk die gewekt uh, wordt... dat het om een betonnen wand gaat en uh, weggestopt in een kelder... is volstrekt onjuist. Er is één muur uh, bij vier palitatieve kamers... Uh, uh, die, waar een kamer uh, aangrenst. Maar er is volop vrij uitzicht uh, aan de westkant, dus de zonkant met duin uh, voor alle kamers, ook voor die kamer. Dus waar die uh, vandaan komt ik kan niet anders zeggen dan dat dat wat lijkt op stemmingmakerij. Het is een zwaar woord maar ik doe dat. En waarom doe ik dat? Omdat ik, uh, als je daar komt en ik praat met verpleegsters en ik zie hoe zij hun werk daar doen in een frisse schone ruimte Kwalitatieve kamers die 5 bij 4 20 vierkante meter uh, zijn. Uh, vervolgens heeft Netjes bekleed? Netjes uh, geschilderd. Uh, de kleuren van uh, blauw, van de zee. Uh, het, het helm, het gras in de gangen en op de kamers. Het kan nog wat verbeteren. Er is nog een tafeltje extra nodig en een paar stoeltjes. Uh, maar het ziet er goed uit. Het is een uh, plek waar je, uh, jammer genoeg, natuurlijk, wel in zo'n fase ook uh, die voorzieningen moet hebben. Hebben. En daar hebben ze voor gezorgd. Okay. Dat gaat ook voor het revalidatie gedeelte. Kees, dan rest ons niets anders dan uh, uh, mensen van de Bordaan uit te nodigen... om daar enige toelichting op te geven. Ja, wat okay. ik wil wel wil zeggen, nog heel kort, als je dat niet erg vindt... Uh, dat is dat uh, het gevoel van Zandvoort... ik wil in Zandvoort uh, uh, revalideren en aan het eind van mijn leven verblijven... dat gevoel, dat bestaat. Dan kun je, dat is uh, dan zo. Maar de andere kant is dat je in Bentveld, wat ook gemeente Zandvoort is... natuurlijk maar één bushalte verder bent. Ja. Maar dat begrijp ik en als mensen een petitie daarvoor invullen, begrijp ik dat ook. Maar koppel het los van de huidige zorg, wat daar uitstekend door gemotiveerde mensen plaatsvindt. Oké, okay, dank u okay, wel. Duidelijk. Nou, dan uh, uh, is er gesproken over uh, de toeristische verhuur van uh, huizen. Er is een plan ingesteld uh, dat men terug wil naar 120 dagen. Uh, daar is driftige discussie over ontstaan. Jullie stonden achter het uh, plan. Ja, nog steeds, ja. Nog steeds? Ja. Uh, door uh, andere partijen. Uh, is het druk gediscussieerd en na de schorsing zei de wethouder: Nou, ik neem het mee terug. Ja. En het verbaasde me eigenlijk. En uh, corrigeer me als ik dat verkeerd zeg: mm -hmm. in de krant om namelijk dat in januari het plan terugkomt ja. zonder getallen. Ja, die getallen die hebben te maken met die 120 of 60 ja. dagen. En dat is uitermate verwarrend. En uh, ik wil eigenlijk dan. Het eerste punt zeggen, en dat is de hoofdlijn die erin zit, die heeft te maken dat het alleen gaat om regelgeving, toeristische verhuur voor de gehele woning. Dat betekent dus niet eigenaren die niet hoofdbewoners zijn en die hun huizen verhuren. Dat was niet toegestaan. Uh, dat is in 2013 uh, bij de visie op de verblijfsaccommodaties. staat het nadrukkelijk vermeld door de toenmalige wethouder. Uh, alleen er is vergeten op die visie verder beleid te maken en handhaving te regelen. En daar zit nu het verschil in. Er komt nu handhaving bij. Dat betekent een meldplicht, aanpassen van de huisvestingsverordening dat het niet toegestaan is om uh, te onttrekken uh, woningen aan de verhuur door eigenaren, hoofdbewoners die er niet wonen voor dat, de duidelijkheid. Is, dat is dus iets wat gewoon geregeld had kunnen worden en niet uitgevoerd is al jarenlang niet en okay. wat het CDA betreft, de redenen kunnen we aangeven moet dat wel uitgevoerd worden voor de duidelijkheid ik heb twee huizen. Ik woon er in één. En het tweede huis ga ik toeristisch verhuren. Dat mag niet. Mag niet. Is niet toegestaan. Okay. Want ik heb hier een prachtig schema voor me. En er staat particuliere vakantieverhuur. Gehele woning. Alleen hier staat nergens een aantal dagen bij. Ja, dat, dat, uh, dat klopt. Dat klopt. En dat is een element wat er in 2013 al ik, toe is. Ik zie trouwens maximum 60 dag. dagen. Ja, dat is 60 dagen. Dat is, dat is al? Uh, dat uh, moet dat, het is, dat worden? is op dit moment al. En, uh, maar uh, in, in, in 2013 is het toen 120 dagen genoemd. Is het drie maanden uh, of vier maanden gezegd en zo. Maar daar gaat het dus in wezen wat het CDA betreft niet om. Ga snel aan de slag. Kom in januari. Nog met verduidelijkingen. Want er riep vragen op. Het was niet helemaal duidelijk voor alle raadsleden. Daar moet je wel altijd voor zorgen. En uh, ga dit vooral doen. Want het is nodig. Die woningen mogen niet ontrokken worden aan de woningvoorraad. Er zijn er te weinig in het antwoord En die moeten we koesteren. Je wilt dus uh, in geen feite doen. geen Amsterdam. Toestanden, waar gewoon niet. Het maar probleem, gekocht wordt en verhuurd wordt in dat, wezen. Het probleem zit in de handhaving. Welk, ja. uh, hoe kun je dat juridisch goed afdwingen? Via bestemmingsplan. Maar nu met deze maatregelen. Die de wethouder. En daarom steunen wij deze wethouder. En kunnen we niet begrijpen dat zo. Uh, op die manier ook aangesproken is door andere wethouders. Uh, heeft ze iets willen doen. Wat ook nog in het raadsprogramma staat. Dat staat nadrukkelijk vermeld. Uh, dus uh, wat de CDA betreft. Doorgaande in januari. En uitvoeren mogelijk nog wel met de uitbreiding naar moties met antispeculatiebeding of wat dan ook. Maar ik ben, dat is een andere. Ik kan ja. me daar helemaal in, in, in vinden in jullie gedachtegang. maar dan moet ik toch ook even als oor van Zandvoort een, een, een ding naar de handhaving, want er wordt op allerlei fronten wordt er iets over handhaving gezegd. Bijvoorbeeld woningen in de bedrijventerrein Noord en noem nog maar dingen. Wanneer gaan we dan eens handhaven? Ja, want dat... dit, dit is het zoveelste stuk ja, dat... waarop gezegd wordt... en moet gehandhaafd worden. En daarom, omdat we daar in de begroting... bij de begrotingsbehandeling 1,3 tiende heet het dan formatieplaats voor vrijgemaakt hebben. Want die was er dus niet en die kennis is niet aanwezig. Dat kunnen we nu weghalen uit Amsterdam. Daar zijn proefprocessen aan de gang. Dat betekent, ga dat nu doen. Dus deze wethouder heeft gevraagd om die, om die handhaver. En die komt er dus ook. Want daar is het geld nu voor vrijgemaakt. Dat is een wezenlijk verschil met in 2013 niet zeggen... Een visie. En dan verder er niets meer en mee niets meer doen. doen. Goed. We gaan dat uh, zien. Uh, verbaast mij overigens wel dat we praten over 120 of 60 dagen. Terwijl halen naar 30 gaat. Amsterdam gaat naar 30. Naar 30. Waarom blijven wij achter? Ja, dat is, dat is, dat is, uh, die 60 dagen heeft te maken met ook een handhavingsaspect. En dat is de reden waarom voor 60 dagen ge, uh, gekozen is. Dat is een heel technisch verhaal uh, op handhavingsgebied. En ik wil jullie dat eigenlijk besparen. <lacht> ja, ja. Zelf, ook een beetje. Maar het gaat dus om die essentie. Pak nu eerst die hoofdlijn aan. <lacht> snel En dat kan wat ons betreft uh, als we hiermee akkoord gaan als raad in januari, vanaf januari. Zou het ook niet goed zijn om op een bepaald moment eens te kijken hoe je met de regio daarna moet gaan kijken? Dus bijvoorbeeld de metropool, want het probleem is niet alleen zandvoort Het probleem is Amsterdam, het probleem is Haarlem, het probleem is overal. Ja, dat klopt. En, uh, De gemeente is autonoom. Ja, ja, maar en dan je moet wel toe. samen dingen doen. Ja, ja, nou, we leren van elkaar, dat ja. moet duidelijk zijn. En uh, dat uh, gebeurt nadrukkelijk. Goed, nou, we hebben in een uh, spoed. In een speed de eigenlijk uh, ja ja onderwerpen Dat kun je wel zeggen, maar dat is ook wel leuk. Grap, ja, ja. Nou, de verlaging van de uh, WOZ, daar gaan we een andere keer over praten... want er zit een heel financieel aspect aan. Ja, wij, wij krijgen de najaarsnoten. Heel kort. Ja, in, die, in die najaarsnoten mm. zie je dus dat er uh, qua financiën betreft... Uh, ja, wat tegenvallers aankomen. Venema 140.000 euro. OZB, dat was dus ons punt ook. Want het gaat om veel meer dan alleen OZB, dat was ons punt. Uh, en 93.000 euro. Uh, nou, uiteraard dus, heb ik net genoemd, 260. Leren. Kortom, grondexploitatie. We zullen een standvoort behoedzaam moeten opereren. En ik ben ervan overtuigd dat de Raad het daarmee eens zal zijn. Let op onze financiën. We hebben het nu op orde. Dat moet zo blijven. Dat moet zo blijven ook. Ja. Kees, ontzettend bedankt voor de, de ruime tijd die we... Ja, ja, ja. ja. hou uh, ja, ook gaan... bedankt voor de gelegenheid. Want ik heb geprobeerd het kort en kernachtig te houden. Dus, en bedankt voor jullie. Nou, het is, de, die, het uh, jullie is duidelijk. Uh, dit schema zou eigenlijk uh, gepubliceerd moeten worden. Ik weet niet waar je dat... Uh... Het heeft bij de stukken gezeten dus, uh, die uh, openbaar zijn. Dus, uh, en het is besproken. Kijk, er is natuurlijk overleg geweest. Er is wat participatie geweest. Hè? En dat moet ook voor zo'n onderwerp. Want het is een heel belangrijk punt voor zandvoertoerisme. En daar hebben mensen de gelegenheid gehad. En dat bleek ook wel uit de uh, commissievergadering, de raadsvergadering, tribunevol. Oké, okay, we ja. gaan in januari uh, verder met dit uh, onderwerp. Heel graag. En dan uh, nodigen we misschien jou en een aantal mensen uit die daarover oh, kunnen discussiëren. Prima. Dankjewel. Het is ook nog een onderwerp uh, aanstaande dinsdag. Ja, ja. absoluut. Ja. Dus vergeet het niet. Ja. Ja, de dames die waren al in, in discussie. Ja, ja, absoluut. Wij, ja. Hè? Wij, wij hoeven eigenlijk niks meer te doen. Nee, nee, ja. Wij, luisteren wij geven ze naar. het woord en het is klaar. Wij luisteren daar een beetje naar. Maar tegenover ons zitten de dames... En daarom vond ik de muziek ook wel leuk. Tel me all about boys. Maar... Ja, dat ja, ja, ja. ja, was niet helemaal. gaan we houden. Ja, goed. Um, er is uh, net als vorig jaar weer een uh, vrijwilligersprijs. Wie is de, welke organisatie is de beste vrijwilliger? Uh, heel in het begin deden we nog eens wie is de beste vrijwilliger. Maar die bestaat niet. Want er zijn er in Zandvoort ongeveer 10.000. Dus die, uh, die moet je met rust laten. Maar we doen natuurlijk wel uh, één keer per jaar de prijs voor de organisatie. En dit jaar. ...zijn genomineerd de Diaconie uh, van de Kerk, de Speelgoedvijver en het Rode Kruis. Drie organisaties uh, uh, die allemaal iets doen... Uh Rode Kruis is natuurlijk veel voor uh, gewonden en opleidingen ja, en zoals daar zijn. Rode kruis afdelingsantwoord. Ja, ja, nou, dat, ja. ja laten we dat helpen. Nou, ja. Dankjewel Wente. En uh, de, de, de lachende kikker doet aan het speelgoed uh, en nog veel meer, want jullie doen ook aan, uh, aan verjaardagsfeestjes. En de diaconie, uh, Paul, mocht je het horen, spring op de fiets, kom hierheen. Mm -hmm. Paul Sweets zou hier zijn voor uh, de diaconie. Nou, de diaconie doet uh, goede zorg uh, vanuit de kerk. En uh, ja, helaas kunnen we hem niet uh, vragen. Voor mij uh, zit samen met uh, de van rechts, Anita en Nelly van de Lachende Kikker. Uh, Ingrid en Martine van het Rode Kruis. Uh, ik wil graag weten van jullie, ah, heel kort... Wat het Rode Kruis doet. Iedereen weet het al, maar toch voor de luister die het niet weet. Daarna, wat vind je ervan dat je genomineerd bent? Nou, Laten we bij het Rode ja, Kruis beginnen. Ja. Ik wil wel beginnen met wat we ervan vinden. Dat is natuurlijk een enorme eer. Uh, wij waren helemaal blij verrast dat we, dat we genomineerd waren. En dan nog twee van die kanjes van tegenkandidaten. Uh, erg leuk. Dus dat is, uh, daar zijn we blij mee. En wat doet het Rode Kruis? En wat doet het Rode Kruis? Dat is heel divers. Uh, van hele kleine inzetten tot hele grote inzetten uh, verzorgen we de EWO-inzet. Wij leiden mensen op. EHBO-diploma. Uh, EHBO-diploma, ja. reanimatie, AED-gebruik. Uh, dat is ook een project van de gemeente Zandvoort. We geven lessen in Zandvoort op alle groepen 8. Alle leerlingen van Zandvoort in groep 8 krijgen EHBO-les. Um, en we hebben nog een grote sociale tak... die met uh, uh, ouderen en kwetsbare mensen in Zandvoort... Uh, spelletjes doet, Rubikup... Uh, uh, ik je niet, niet dat jullie ook een sociale instelling hmm. hadden. We, wij ja, hebben sociale ja. groep, serieus? Oh, ja. Nee, die ja. zijn de afgelopen week weer naar een tuincentrum geweest. Daar koffie drinken met gebak... Met okay. de bus. Uh, ook nog een middag in het huis in de tuinen doen ze. En een, een middag ik hoor daar, daar van op. Ellie Keur. Vind ik leuk. En ja. Ja, ja, ja. Dus echt, Dit is nieuw hoor, voor mij ja. ook. Ja, absoluut. Oké. Okay. We, we gaan kort naar de lachende kikker, Nelly. Ja, goedemorgen. Um, wij zijn natuurlijk uiteraard ook heel blij dat we genomineerd zijn. Maar um, het is echt een kroon op ons werk. <laughs> maar ja, weet je, dat, dat, dat vinden we natuurlijk niet het allerbelangrijkste. We zijn heel blij dat we uh, uh, nou ja, mee mogen doen... Om, en doe, nu zeg ik het even heel zachtjes, maar er zit gewoon een, een geldprijs aan verbonden. En daar zijn wij heel blij mee, omdat wij geen subsidie krijgen. Wij moeten het echt hebben van donaties van mensen die gewoon wat geven en uh, speelgoed geven. Dus uh, dat, daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee dat we uh, genomineerd zijn. Uh, ja, wat doet de lachende kikker? Ik wil even beginnen met te zeggen van... Weten jullie eigenlijk wel dat 16% van de kinderen in Zandvoort onder de armoedegrens leven? Dat weet niemand. Dat is echt een heel groot... Dat, dat is Dat ja. is veel. Heel ja. veel. En uh, nou ja, voor deze kinderen doen we het. We hebben één doel en dat is een, een toveren op een kind uh, zijn of haar gezicht. Mm -hmm. Want een heleboel kinderen krijgen gewoon nooit een verjaardagscadeautje, mogen nooit naar een verjaardagsfeestje, kunnen niet trakteren op school. Nou ja, zo direct uh, 5 december, uh, dan is de, hangt daar een uh, lege zak aan de deur of de hangt niets. Dus daar zijn wij heel erg druk mee bezig geweest de afgelopen maand. Uh, ik, ik begrijp ook dat jullie die mensen, die kinderen kennen. Dat jullie weten waar... Wij, er... wij werken nauw samen met de diakonaat wat hier zit. Ja. Ja, die die is, uh, die die is ja, die is net aangeschoven. net aangeschoven. En uh, Paul Sveers, welkom, diakonie. De vraag aan de dames en nu aan jou was... Uh, hoe vind je het om genomineerd te zijn? En in het kort gezegd, wat doen jullie? Het is natuurlijk hartstikke leuk om... Uh, terwijl je dat werk al zo lang doet... om een keer uh, in de publiciteit te treden... door die, uh, door die promotie om je, om je verhaal te kunnen doen. Uh, uh, we bestaan volgens mij... Uh, 30 jaar in de samenstelling zoals we nu uh, hier in Zandvoort actief zijn. Heel vroeger had je de, de, vanuit de kerk en de vereniging. Die was erg gericht op uh, armoede en uh, bestrijding van onge ongemakkelijke zaken. Tegenwo tegenwoordig is dat meer toegespitst op uh, maatschappelijke uh, impact. Hè? Dus Diakonie uh, wil... Uh, ...daar waar armoede optreedt, proberen tot oplossingen te komen. Dus maatschappelijk veld erin betrekken. Nou, dat doen we nu uh, een aantal jaren. Dat is begonnen met uh, de vluchtelingen die in Zandvoort uh, op ons afkwamen... Nou, daar heb je heel wat in getimmerd. Twintig jaar geleden, uh, werkgroep Exodus, is de diaconie bij betrokken geraakt. Samenwerking met andere kerken. Ik ben in die periode jarenlang uh, in de vluchtelingenhuizen, die Towers en uh, de Meent op de Hoge Weg. Ja. Als Sint-Nicolaas opgedreden, als voorloper ook op uh, de speelgoedacties die we toen hielden, uh, recentelijk. Nou, dan was je ook bij uh, de statushouders... Ja. En voor de rest, ja, uh, zetten we ons in voor uh, alle problemen die vooral ook zandvoerders uh, in onze samenleving. En uh, wat vind je van de nominatie? Nou, de nominatie is in zoverre leuk. We zijn anders dan uh, Rode Kruis of Zonnebloem. Hebben wij geen t-shirts. Ja. <laughs> nee. nee. nee. uh, zelfs de Voedselbank. Uh. Wij hebben ook tien jaar geleden de Voedselbank geïntroduceerd in Stamford. Uh, uh, maar we doen ons werk zo onopvallend mogelijk. En nu is dus een keer die nominatie aan de orde. Nou, op zich is dat natuurlijk wel leuk om je om je werk een keer te kunnen promoten. Dus wat dat betreft ben ik daar wel heel blij mee. Dus ik denk ook gezien uh, het feit dat we het al zo lang doen... Nou, dat wij wel een goede kans maken. Ja. <lacht> nee. Nou ja, goed. Laat, laat, we, ja. Laten we dat in de jury... Nou, de, de, de... Ja, ja. Hey, maar uh, het is natuurlijk wel een beetje zo, uh, uh, Martine wat, of, uh, of Ingrid, wat, uh, wat Paul zegt. Jullie zijn uh, volop aanwezig. Uh, straks komt de ijsbaan weer aan. dan loopt er weer iemand ja. met een, uh, een pak aan. En de diakonie is wat minder zichtbaar. Uh, wat vind je ervan? Kom even bij de microfoon. Martine, ja, ja, ja, ja, ja, ja zeg dat. Ja, het, is, het is een beetje appels met peren vergelijken. Het, het, is, het is een... Ja, wat, wie vind je de, het lekkerste vlees hebben of, of bij een bakker iets halen? Ik, ik denk dat we alle drie gewoon erg goede organisaties zijn in Zandvoort. Ja. En dat zei je nodig. Dan, ja. Meteen van complimenten voor jullie en gefeliciteerd met je nominatie. Ik, uh, we hebben alle drie heel betrokken vrijwilligers die zich gewoon voor een heel goed doel inzetten. En dat is belangrijk. Ik, wat bij jullie natuurlijk ik altijd... ja, het microfoon naar voren. Ja, bij jullie natuurlijk ja. altijd wel al is, is de zichtbaarheid. Hè? Je, dat is natuurlijk wel een, een dingetje. Wel, wel vaak, niet altijd. Ja. Ik, uh, ik, ik zie wil nog wel even iets... Anita, die pakt ja, een ja, microfoon en die mag nu wat zeggen. Ik wil nog wel iets daaraan toevoegen. Ik denk dat uh, elke organisatie die hier vrijwillig bezig is... sowieso al eigenlijk genomineerd zou moeten worden... voor al het werk wat verzet wordt achter de schermen. Ja, dat hebben we en 20 denk, ja. Ja. Nou Ja, precies. Dus wat Martine aangeeft... Kijk, wij doen met z'n allen ons best om voor ons eigen uh, organisatie... zo goed mogelijk bezig te zijn, zo hard mogelijk te werken... en ons best te doen om die gezinnen te helpen die er echt absoluut nodig hebben. Want zoals Nelly net al aangaf, er zijn veel kinderen en veel gezinnen dus... die onder die armoedegrens leven en die nog steeds aanwezig zijn. En eigenlijk in een land als Nederland is het triest dat dat eigenlijk nog aan de orde is. Nou, de, uh, de uitkomst van de week uh, heb je kunnen lezen in, uh, in de krant op de radio geweest, dat is in heel Nederland schrikbaar aan het hoog ligt. Ja. Ja. Dus ik denk dat Zandvoort daar uh, helaas... We staan maas. in de top 50, Ben. Ja, daarom. Ja. Dat is, dat is, we zijn niet een uitzondering, nee, maar we staan wel helaas. hoog. Ja. En uh, daar doen de vrijwilligers natuurlijk een heleboel aan. Ja. Dat zal zo blijven, denk ik. En we roepen met z'n allen dat, dat de Zandvoort leeft van de vrijwilligers. Dat is ook zo. Net als het Rode Kruis. Er zijn allemaal vrijwilligers. Jullie zijn allemaal ja. vrijwilligers. Er zijn zoveel mensen vrijwillig in Zandvoort. Ja. Maar wat, wat ik nog wel daarbij wil zeggen... we zijn op dit moment bezig om toch meer samen te werken. Want we kunnen met ons allen op een eilandje gaan werken. En ik denk dat dat ook een goed iets is. Maar door samen te werken bereik je nog veel meer. En ik denk dat dat iets is waar we misschien in de toekomst meer naartoe moeten gaan. Ja, hoe, hoe zie je die samenwerking... Uh, uh... Uh, wacht even tot mijn vraag er is, ja. want ik moet het wel nog even nadenken. Ja. Je, je wil hem erover ingooien. Ja. Ja. Uh, samenwerking is goed en je ziet ook in, in den landen... Hè, er zijn bijvoorbeeld uh, vijf organisaties die zich met kanker bezighouden... en zes organisaties die zich met harten bezighouden. In Zandvoort hebben wij... Veel, wat jij zegt, eilandjes. Jullie doen speelgoed. Paul doet je knie. Jullie doen Rode Kruis. Er is een, een oudere club. Hoe krijg je die dan bij elkaar? Nou, we hebben toevallig van de week een heel goed en lang gesprek gehad... met de, uh, twee ambtenaren van de gemeente Haarlem... Uh, over armoedebestrijding en Zandvoort. Ja. En uh, wij hebben al gewoon een sociale kaart gemaakt met z'n tweeën. We kwamen tot 21 instanties waar we in Zandvoort... wat Waar de mensen wat zouden kunnen halen. Maar we weten gewoon niet van elkaar. En uh, de mensen J uh, weten... De, de, de Vereniging Onderling weten niet van elkaar? Nee. Nou. nee. Toevallig weet ik dat, dat onderling Hulpbetoon en, en de Schumacherfonds... Nee, veel mensen weten helemaal niet wat het is. Linde Foundation, Heel heleboel mensen nooit van gehoord. Ook de hulpverleners niet. Want die ambtenaren die zaten echt met hun oren te klapperen wat wij vertelden. Zou je daar een sociale kaart van moeten maken, Paul? Dat is altijd nuttig, maar wat ons vooral ook tegenspreekt, dat zie je ook bij al die acties rond uh, Kerst en Sint-Nicolaas. Dat is uh, de privacywetgeving. Ja, dat die, absoluut. Uh, daar zitten wij ook mee. Uh, ja. Ja. Tegenwoordig onze, onze voorman, uh, mevrouw Tilly Bordaar, die heeft uh, nauw contact met het sociaal wijkteam. Ik vind ook dat de uh, gemeente Zandvoort wat dat betreft uh, een pluim verdient die uh, aan al dit soort aspecten uh, behoorlijk veel aandacht uh, schenkt. En het sociaal team met de wijkagenten die in de wijken opereren... hebben een goede thermometer in wat er ja, wat in halve flats en gebouwen en, en, en bij families gebeurt. Ja. Uh, van de week donderdag heb ik... dat is dan een van die, van die terreinen waar, waar we dan in werkzaam zijn... dat we getipt worden dat er iemand in Zandvoort is komen wonen... die uh, voorlopig nog op een uh, matrasje, een luchtbed in een... Uh, in een kamer woont en uh, geen eten van de voedselmarkt meeneemt... omdat bleek dat ze geen kooktoestel nog had. Dat, dat zijn toch dingen die we regelmatig voorkomen. Nou hebben we En dat zie je dan in de diversiteit ook in ons dorp... dat we met een paar euro's in de achterzak bij Annette... Met die mevrouw Winkelen. En uh, inmiddels hebben we een broodrooster. Zodat het brood niet al te oud hoeft te worden. Een magnetron om soep warm te maken. En uh, een bed. En een strijkplank en een kapstok uh, Die komen eraan. Uh, dus voor alles is er een, een, uh, is een mouw aan te passen. Maar dat is zo'n beetje ons werk. Ja. Ja. Nou, maar wat ik hoor is. Er zou eigenlijk gewoon veel meer samengewerkt moeten worden. Tussen al die verschillende. Nou, Laten we eens even lichamen noemen die zo in Zandvoort en omgeving eh, bezig zijn met dezelfde problematiek. Je ziet ook dat Rode Kruis Zandvoort, zich ook telkens meer de samenwerking op. We gaan bijvoorbeeld met Pluspunt en de gemeente Zandvoort samenwerken op het gebied ja. van de AED. Zodat ja, voor elk inwoner op korte termijn de AED... Nou, je eh, noemt het, het nu, is. maar dat was een onderwerp de laatste keer. Maar, uh, we hebben het over AED, maar ja. bijna niemand weet waar die dingen hangen. Ja, dan, dan ga je. Dat is een ander probleem. hè? Dan ga je over een, uh, een AED-kaart praten. Die uh, ja, waar, waar Zandvoort naartoe wil overigens. Ik um, vind wel dat... Uh, uh, wat ik het zo hoor. He, want ik wilde heel graag horen. Hoi, hoi we zijn er nog meer. En al gauw zaten we in een sociaal praatje. Het ligt jullie erg op de hart. Dat zijn het is wel onze core uh, Ja. Nou ja daar komt dus wel uit. Dat jullie uh, uh, als diakonie. Uh, als lachende kikker. en Heel erg sociaal betrokken zijn. Bij wat die in ja. Zandvoort. Uh, ja. Jij merkt terecht op dat 16% onder de, onder de armoede grens zit. En daar zouden dus als uh, uh, gecombineerde vrijwilligersorganisaties en gemeenten eens een keer wat aan moeten doen, Nelly. Ja. ja, uiteraard wij zijn daar druk mee. Omdat je een gesprek, gesprek al hebt gehad. Ja, ja. we hebben, hebben een goed gesprek gehad en dat gaat ook een vervolg krijgen... We gaan sowieso met uh, Jo Berends een afspraak maken met onze wethouder. Om te kijken nou ja, wat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen. Maar niet alleen wij. Maar dat we inderdaad wat meer uh, van elkaar op de hoogte hebben. Maar niet alleen de instantie die we doen. Maar ook bijvoorbeeld de basisscholen, de artsen. Uh, weet je, er wordt op heel veel plekken gesignaleerd. Maar niemand kan, durft, mag uh, doorverwijzen of, of uh, er iets mee doen. Iets melden, ja. ja. ja. Van, oh, nu ja. Ben ja, dat, schudden, nee. Zoals het de, de microfoon is dicht zal ik het wat te ja. vragen. Die okay. zelf. En uh, ja, dat is gewoon, dat vinden wij heel belangrijk, dat er, uh, dat er wordt wel gesignaleerd, maar dat mag en dat kan en er wordt ja, ja. niet altijd wat mee gedaan. Goed, ik uh, sluit dit af, want ik heb nog twee onderwerpen uh, te doen bij je Ja, inderdaad. Jammer. Maar ja, dit ja, was... Ik weet dat ik met jou nog wel ja, ja, ja. kan praten en met jullie ja, ook. Um, Kom zeker een keer terug. Wellicht we wel um. dat we er eens is... een keer een helpprogramma gaan nou, het Is Het is handig een... om even ja. te melden waar de mensen kunnen stemmen, want dat is de ja, bedoeling. Ja, ja. Ja, ja, dat moesten we doen. Ja, maar iedereen heeft de stand de krant al gelezen. Oké. Eerst ja. Lees de krant. Lees de krant. Ja. Lees de krant. Hey, ontzettend en het de maakt kom. niet uit waarop gestemd wordt nee. als jullie maar stemmen. Want alle drie de doelen zijn goed. En uh, nou ja, we doen het niet voor onszelf, maar we doen het gewoon voor, uh, nou ja, voor, de, voor Zandvoort. Oké, okay, dank jullie wel. Voor de gezinnen <laughs> nee, die het zo. nodig hebben. <coughs> Weet je dat het veel te moeilijke is. Weer en daar zal Sinterklaas er nog niet blij mee zijn. Ja, ja gelukkig ja, gaat hij er uh, een, op 5 december weer uit, toch? Okay. <laughs> Jij zegt gelukkig? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ik geef les. Hè. Dan is het gelukkig 5 december gaat hij weer weg. Mike Koppel, uh, was dit. Die zit nu al uh, dat Sinterklaas weg moet Maar gisteren was het toneel. Ja, gisteren was Sinterklaas toneel nog. We speelden de club van de lelijke kinderen. Dus we hebben de goede leerkrachtige typecast, zeg maar. En toen hebben we gespeeld... En uh, hoe was dat eigenlijk? Want uh, ik hoorde dat er lichtbeelden waren, dus heel wat anders als het uh, Ja, we hebben het helemaal gemoderniseerd. Toneel, ja? uh, dus we hebben nu ook headsets, zodat, zodat we ook achter in de zaal voor de groep 8 verstaanbaar zijn. En uh, we hebben een uh, film gemaakt die steeds tussendoor af werd gespeeld met beelden van het jeugdjournaal. En dus het was uh, een moderne versie van het oude Sinterklaastoneel. Ja, het gaat uh, bij ja, Hildering dat, ook al moderner worden, ja, al bij jullie ja, moderner het. worden. Maar een ongelofelijke verandering bij alle verenigingen. Dus dat is nou, wel een heel mooi denk, gebeurde. Ik weet niet of we het vasthouden natuurlijk, hè, maar de headsets houden we erin. Oké. Okay, okay. <laughs> Die twee uh, uh, moderniseringen daar gelaten. Er komt toch weer een kerstmarkt in de protestantse ja, ja. Gaat die ook heel anders worden dan? Nee, nee die gaat eigenlijk een beetje oldschool kerstmarkt. Um, wij, um, voorheen hadden wij natuurlijk altijd bij Recreada een soort uh, winterzandkrampie. En daar waren allerlei kinderactiviteiten. En wij wisten dat dat heel leuk was. Dus wij dachten, nou, misschien uh, pikken we het idee een beetje... En wij uh, houden nu een kerstmarkt uh, rondom de protestantse kerk. En eigenlijk omdat er een aantal vrienden van mij gaan naar Oeganda. En die gaan daar naartoe voor het uh, goede doel. Die gaan daar straatkinderen. Opvangen. Oeganda is wel in op het ogenblik. Ja, ik, ik weet het he? niet. Nou, nou de... ja, hoe heet ze? Van mevrouw Jouwstra, die is daar op school geweest. Ja. Blijf, die zit in een boerderij. Nou, het gaat goed. Het gaat goed. Ja, het gaat straks goed met Oeganda, denk ik. Maar die, die, die kennen ze van jou, die, die gaan ook een project doen. Ja, er is daar een stichting, Stichting Benja. En die gaan daar. Hey. Ja, Benja. <laughs> ja. En die gaan er een project doen uh, om straatkinderen uh, op te vangen. En daar, gaan ze, nou, daar krijgen ze dus scholing en onderwijs. En ja, dat, dat is al jaren het geval. En zij gaan nu met het hele gezin daar naartoe. Dus de gehele opbrengst daarvan, van die kerstmarkt, gaat ook naar Stichting oh, Benja. Gaat het gezin daar wonen? Nee, ze gaan daar tijdelijk naartoe. Oké. Okay. Twee maanden. En uh, ja, dat is dus de opbrengst voor de kerstmarkt. Be uh, bedoel je daarmee dat alles wat verkocht wordt? Ja, alles wat verkocht wordt. Maar ook, uh, ook uh, de activiteiten. Ook, de ook alle kinderactiviteiten. Alles gaat naar uh, die stichting toe. Ja, en dus ook de afgelopen twee weken heb ik poppenkast gespeeld. Uh, in het Zandvoorts Museum. Die hebben meegewerkt ja, nee. daaraan. Uh -huh. En uh, die opbrengst daarvan gaat ook geheel naar Stichting Benja. Wat is er allemaal te zien en te doen op de kerstmarkt? Ja, wat is er allemaal te zien? Kijk, nou, we een hebben. Een blad Diana, uit. De Oe, nu wordt het ingewikkeld. Nou, er is voor volwassenen een heleboel te doen in het maken van kerststukken. En uh, koekenzoopie natuurlijk de gewone. En er is een speciale rocketstoof. Dat is een soort. Um, Pan vuur wat ze gebruiken in Oeganda om op te bakken. Ik heb geen idee hoe het eruit ziet, maar de Hoi, mensen zelf wel. Dus dat komt vast kom goed. Kijken, ja. ja, kom kijken. En um, nou ja, er is een boekmarktverkoop, er zijn kerstpulletjes te koop. Maar ook voor de kinderen is er een, uh, een activiteitenkaart te koop voor 5 euro. Zodat ze verschillende kerstactiviteiten kunnen doen. Kerstballen maken, kersthangers, uh, kaarsen dompelen, appels in de chocola en versieren. Dus ja, voor kinderen is er heel veel te doen. Met andere woorden, het is een doenmarkt. Ja, een kerst nou stond er ook kerstcrea-markt. Kerstcrea-markt. Ja. ja. Heb je al het hele plan rond de kerk? Uh, ja. Dus alle kraampjes zijn bezet. Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, dan zou ik nog een oproep. Komen. Oh ja, dat mag. Ja. Ja, iedereen die wil helpen is natuurlijk welkom. En uh, ik ben alleen op zoek nog naar uh, glazen potjes. Dus mochten er nog mensen Olva-rit eten en zo. Dus, uh, dus een inzameling <laughs> Iedereen dozen met glazen ja, potjes naar de markt. Maar naar, ja, dan nou breng iedereen, liever ja. naar de ONS gewoon. Iedereen niet goed. die nu naar de glasbak zou willen kopen. Ja. doe, niet, potjes. doe, doe niet. niet. Flessen wel, ja. potjes niet. <laughs> potjes moeten naar Moet de, de ONS. Nou ja, graag. Naar Maaike Kappel. En dan... Uh, dan kan daar weer wat van gemaakt worden. Ja. Hey, um, het is natuurlijk wel een, een, een sfeervolle locatie, die, uh, die kerstmarkt rond, uh, rond de kerk. Ja. Hoe laat beginnen jullie? We beginnen om 11 uur en het eindigt om 3 uur. Want s'avonds is weer uitvoering van Hildering, dus oh, daar ja, ja, uh, ben ik ja, ja, ja. bij de jeugd aanwezig. We hebben eigenlijk uh, uh, zoveel activiteiten dat we er van de een naar de andere moeten rennen. Nou, ik zou niet rennen. Ik zou gewoon een uurtje komen <lacht> en dan gewoon gezellig ervan genieten. En dan gewoon weer lekker gaan. En dan zelf we weer naar Hildering. Ja, en ja. dan gewoon s'avonds vrolijk naar Hildering. Nou ja, die was uitverkocht, dus uh, ja, ik dus zou dat... dan maar kiezen voor de kerstmarkt. Ja, ik zou gewoon <lacht> allemaal komen. Nou, en vooral met kinderen. Er is heel veel te doen voor kinderen. Ja, dat is belangrijk. Die, ja. uh, die kinderen die kunnen van alles doen, dat hebben we gehoord. Hè. Ja. Um, kan men ergens uh, vinden uh, wat en hoe? Er hangen posters. Nee, er hangen posters in het dorp en uh, ja, dat is het eigenlijk. Dus uh, loop naar de Bruna of naar de.. Maar de beste naar... manier is gewoon er naartoe komen ja, en lekker komen. aan de gang gaan. 8 december, helft uur. Oké, okay. nou, is altijd wel gezellig in. Uh, als je nu de Halstraat loopt, dus het trekt toch wel publiek aan. Hè? Dit, uh, er komen wel mensen kijken. Maar nogmaals, oproep. Kom, Kom de allemaal, de koop een kaartje minuut? voor je kind. Ga lekker aan de gang. En kijk zelf nog even rond welke activiteiten er voor u zijn. Ja, en anders ga lekker ergens wat drinken in, uh, op de kerstmarkt. Ja, graag. Dat, dat en, en weet dat het geld op een goede manier besteed gaat worden. Ja, en dat het persoonlijk meegaat. Dus dat het niet zo is dat het weer in een grote pot ergens, ergens een strijkstok, een strijkstok, verdwijnt. een Geen strijkstokken. Vind ik, recht, ik altijd een fijn idee. Ja, ja, ja absoluut. dat ook een fijn idee. Ja, maar laten we daar niet te ver op ingaan, want dat vind ik altijd zo zonde. Nee, geen maar dat strijkstokken, maar het is heel duidelijk gezegd. Alle, op de hele opbrengst gaat naar de stichting Benja En dat is voor straatkinderen in Oeganda. Ja, de kennismarkt nog... is van 11, 11 tot 3. 3. Kan jij Wil nog een opmerking maken? Ja. Um, en... Uh, de kaart kost 5 euro. Voor ja, de dat is voor de doekaarten. Ja, voor, voor de, de doekaarten. doekaarten. Okay. Daar kunnen de kinderen 7 verschillende, 8 verschillende oh, dingen voor doen. Dan wensen wij we jou heel veel plezier volgende week op de kerstmarkt. Dankjewel. En waarschijnlijk tot ziens. Ja, waarschijnlijk Deze. wel. Tot ziens. Dankjewel. Hoi.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 We zijn het niet Ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander er ooit verzonnen is, slaat de plank van mis. Er zijn geen woorden meer. Geen woorden meer. Voor oh jou? Ja. Ja. Ik hou van je. Klinkt al in ieder land. Je maakt me stapel grijs. Ja, uh, wij zitten nu uh, met de agenda voor ons, maar al de hele uitzending. Ze uh, zit ik met de primeur die ik nog niet verteld heb? En die moet nu komen. En die moet nu komen. 4 januari, beste Zandvoorters. is de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners en voor alle bedrijven die daar mee willen doen. En die is dit jaar in de Pedok Club op squi. Dus dat is op zich alweer een Een geweldige plek, hè? Laat maar eerlijk zijn. De heer Van Schaik trekt nog even zijn jas uit. En dan gaan wij het hebben, daarna doen we de agenda nog, gaan wij het hebben over de sluitingstijden van. Het politiebureau. En... Daar is nog wel ander over te doen. Kom een beetje dichterbij uh, zitten. Uh, Han van Schaik, agent te Zandvoort. Uh, eerst even de, uh, de functie. Ik ben ook personeel expert. Dat houdt in dat ik met een aantal wijkagenten verantwoordelijk ben. voor de veiligheid en de wijkzorg in Zandvoort. Oké. Okay. Um, Zandvoort werd opgeschrikt door het persbericht. dat de, het politiebureau zou dichtgaan. Nou, dat is niet het idee. Het politiebureau gaat andere sluitingstijden hanteren. En wel. nu zijn ze van uh, 900 tot 2100, 12 uur uh, per dag. En straks gaan we. Uh, in het weekend van maandag en zaterdag tot uh, 8 uur en de rest om uh, 5 uur. Ja. Uh, gaan we dicht. Dat bracht nogal wat uh, eerst gingen we dicht, dus heel zandwoord op zijn kop en nu is het een soort van weggetrokken getrokken met uh, deze tijden. Uh, en daarbij werd ook nog geroepen uh, minder bureautijd, meer blauw op straat. En dat verdient de toelichting, denk ik. Ja, dat denk ik ja, denk dat ook. Ja. Je ziet hier niet voor niets ten slotte. Wat, wat gebeurt er nou uh, met meer blauw op straat? Hoe krijg je dan meer blauw op straat als je om vijf uur dicht gaat? Zal ik eerst even uitleggen wat de reden ervan is, ja. van is ja. van de aanpassing? Hij probeert ook als politie efficiënt te zijn. En op het moment dat jij uh, in de zomer, als het druk is naar het dorp... dan uh, moet je op zo'n zondag gewoon open zijn. Je kan heel veel aanlopen. Wij we hebben alleen gemerkt dat in de winterperiode, vooral op die zondag... misschien één of twee klassen op een dag, en daar is de helft ook nog eens van, die alleen even gebruik wil maken van het toilet, is niet efficiënt. Nee. Uh, maar het effect is wel, we zijn een politiebureau en het kan niet zijn dat er één persoon werkt. Dat zijn altijd meerdere mensen die ook de veiligheid moeten waarborgen. Dus wij hebben soms op die openingstijden drie man op het politiebureau zitten, die eigenlijk daar alleen maar zijn omdat we open moeten zijn. Nou, dat is afgeturfd en dat bleek gewoon niet efficiënt te zijn. Nou, en dan... Vinden wij dat we daar ook van een stukje verantwoordelijkheid over af moeten leggen. En dat uh, we hebben dat onderzocht en we hebben gewoon gemeend dat wij moeten er anders mee omgaan. Ook omdat we de, het politiebureau van vroeger is niet meer het politiebureau van nu. Op het moment dat mensen nu de politie willen spreken, hebben ze daar social media voor uh, Twitter, Facebook. Je hebt zoveel manieren om met politie in contact te komen. Zelfs aangifte doen kan via een 3D-loket. Uh, daarvoor hoef je niet meer fysiek naar het politiebureau toe. Nou, dat is één van de redenen geweest dat we zeggen, we gaan er anders mee om. En op het moment dat wij een bureau op een zondag in de winterperiode kunnen sluiten, kunnen we op dat moment drie man buiten hun werk laten doen. Buiten in contact met de burger. En daar hebben wij nu veel meer behoefte aan. Dus dat is, de bedoeling is, ik ben zondag dicht, maar er lopen dan drie man op straat. De mensen die op dat moment dus niet bezig zijn met het openhouden van het bureau, kunnen buiten taken vervullen. Ja. Nou ja, dat is al een, een, een geruststelling voor een heleboel mensen. Want de, de, de goede gemeente dacht van, ah, dicht is dicht. Ja, dicht is dicht. En, ja, daar, en dan, dicht wat is, gebeurt er dan? Dicht is ook een ruim begrip, hè, want wij, hebben, wij zijn normaal, zijn wij s'nachts ook gesloten. Maar we hebben een intercom aan de deur. En op het moment dat iemand zich gaat melden, omdat hij gewoon een hulpvraag heeft... belt hij aan, heeft direct contact met onze meldkamer. En wij komen als politie ook meteen naar de plek om het op te lossen. Want we zijn gewoon in het dorp. Alleen niet... Steeds op het politiebureau. En daar zit ook wel een, een voor mensen... Nou, dat, dat klopt. Dat is een beetje een... Uh, goed dat je dat verheldert. Want mensen denken dus inderdaad dat je om, uh, nu nog om 9 uur dicht bent. Uh, geen politie. Nee, dat is dus pertinent niet het geval. Uh, Alleen zijn er mensen die in Zandvoort wonen en dan dienst hebben... Uh, nee hoor, nee, nee. Op het moment of dat. Is er iemand beschikbaar? Bij, er is gewoon continu, is er, uh, is er, is er personeel beschikbaar. Alleen merken nu dat heel veel dingen, ook bepaalde vragen van mensen, dat we zeggen, ja, u moet naar Peacebook komen, want daar hebben we geen, uh, geen ruimte voor het anders in te richten. Die situatie kunnen we nu mee, naar de mensen toe gaan met onze Chromebooks. want We, hebben, oh, we zijn ook een beetje meegaan met de tijd. We hebben Ik, ook ja, gewoon. Jullie zijn op, dus ook digitaal geworden, ja, dus we wat dat betreft. Ja, ja. En mm. dan merkt wij bijvoorbeeld in dat we in die hulpverlening gewoon niet konden bedienen. En nu kan iemand zeggen, wacht even, ik heb geen dienst op het bureau, ik hoef het bureau niet open te houden. Ik ga nu met mijn laptopje naar die mevrouw toe van uh, 80 die niet naar ons toe kan komen. Ja. En ik ga daar ter plekke het verhaal opnemen. Dus in onze servers hebben wij meer, meer ruimte gekregen. En voor de geruststelling, uh, die... Uh, Burg van Zandwoord die denkt dat wij in één keer weg zijn het Zantwoord. Absoluut niet. Als wij gesloten zijn, zijn wij gewoon werkzaam op het bureau. Uh, uh, of in het dorp. En zijn we gewoon voor die mensen die ons nodig hebben. Dat verandert helemaal niks in. Wat, wat je dus zegt is dat uh, juist ook door die digitaliteit de functie van het politiebureau dusdanig gaat veranderen. Dat je daardoor meer bij de mensen terechtkomt. En dat is wat er nu gebeurt. En simpelweg vroeger kon je niet digitaal uh, aangifte doen. Nu hebben wij in Heemsteden om bijvoorbeeld te geven in het gemeentehuis, een 3D-loket. Daar kun je gewoon op afspraak een aangifte opnemen. Maar de persoon die op dat moment aan de andere kant van de lijn zit, zit niet op zandvoort. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Dat zit op een centraal punt. Die kunnen dat veel efficiënter inrichten. En je kunt dus een beetje af van een klassiek bureau. Meer naar een bureau wat zich uh, ja, flexibel op, op, open kan stellen, zeg maar. Dat is een beetje wat nu de ontwikkeling is. Ja, dat is een, uh, een hele knappe verduidelijking, want... Uh, gesloten was gesloten. En nu is het uh, duidelijk uitgelegd. Uh, dit gaat tot maart gebeuren. Ja. Uh, draai je dan weer terug naar die... Uh, uh, van 9 tot 9. Uh, of gaan jullie de... dan ook weer kijken van... nou jongens, dit... Uh... Bijvoorbeeld de zondag is het nog steeds rustig. Het is een piekdag. Ja. Wij hebben gewoon gemerkt, die zondag in de periode is gewoon een binnenloopdag. Want je hebt veel meer toeristen die ja. niet weten hoe het werkt hier. Die ja. niet op een alternatieve manier de politie weten te bereiken. Dus wij blijven op de zondag gewoon, gooien we gewoon die, die deuren weer open in de zomerseizoen. Dus na de periode van april gaat in ieder geval die zondag gaat de uh, politie wel gewoon weer open. En uh, de tijden blijven wel tot vijf. En dat is ook omdat uh, uh, wij hebben gemerkt, heel veel mensen hebben gewoon behoefte om binnen kantoortijden uh, hun zaken te kunnen doen. Ja. De maandag blijft wel opvallend in de cijfers bij ons, want er waren heel veel mensen die op de maandagavond komen. Dus die blijft wel langer open. Zullen we dat in maandagavond komen? Ja, ik, ja, ik zou zeggen, kom is... maandagmorgen, we willen in het weekend niet lastig vallen. Ja, het gekke is, wij hebben vroeg gekeken wanneer komt de burger naar het politiebureau ja. toe en toen viel die maandagavond op. En toen zeiden we, oké, okay, dan als erkennelijk dan een soort extra loopjes naar het politiebureau, ja dan moet je hem open houden. Ja. Ja. Nou, ja, eigenlijk, dus eigenlijk door een stukje toetsing, om te kijken van waar zit onze conditie. hebben we gemerkt joh, we moeten hier anders mee omgaan en uiteraard met als doelstelling om weer meer naar buiten te kunnen gaan, in plaats van dat we als politie wachten. Nou, je krijgt natuurlijk wel in, vanaf maart weer een aantal grote evenementen en, uh, en andere zaken die meer inzet uh, verwachten. Kan je dan ook zeggen, het bureau is dicht, maar we lopen in plaats van met z'n drieën met z'n tienen buiten? Uh, ja, ja, maar hou er rekening mee stel. Ik noem het idioot. Dat er een circuit... Uh, uh, of dat de Formule 1 op een, op, in de winterperiode op een zondag gehouden gaat worden. Kans niet heel groot. Nee. Maar dan zijn we ook die zondag. Ja. Want wij zijn niet... Wij snappen nog steeds waar, het, waar de dynamiek van het dorp mee zit. En stel dat er echt een keer een uitzondering is en we moeten ook op de zondag, zijn we ook op de zondag. Ja, je moet die, uh, die, die pieken wel inplannen. Of zoals elke organisator nu al zijn dingetje ja. moet inleveren. Daar wordt voor jullie al een, uh, middels politie, VEK, wordt daar al een plannetje van gemaakt. Ja. Uh, dus, dus daar moet je dan ook op inzetten. Ja, en, maar ja, die kun je ook, die is vaak in die winterperiode niet zo heel nee. erg dynamisch. Nee, nee, nee. Daar zit niet heel veel evenementen of uh, bandbreedte dus wij Dus dat is vooral een zomerprobleem. En daar hebben wij natuurlijk altijd wel heel veel zorg op. Want wij willen niet verrast worden met het evenement. Dat we daar te weinig mensen hebben. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Oké, okay, nou, nou dat, uh, dat, dat merken wij als organisatoren ook wel. Ik wou nu zeggen, want uh, <laughs> ik ben met de nieuwjaarsduik bezig. Nou, ik heb nog nooit zoveel gesproken over veiligheid als deze keer. Ja, ja. ja, maar dat is wel een mooi voorbeeld met de duik inderdaad. Die begon heel klein en die wordt op een gegeven moment steeds groter. En dan ja. Ja, moet er ook een andere aanpassing op plaats gaan vinden. Ja. Ja, ja maar dat klopt wat u zegt. Ja, ja, en dat, ja nou, dat, soms, is, soms is dat ook wel een verrassing hoor. Dat je af en okay. toe dingen... Ja, we, we zien het bij de Nieuwsduik, dat is een winter evenement, een groot ja, evenement. evenement. Ja, groot evenement. Steeds groter. Ja. Uh, meneer waarschijnlijk ontzettend bedankt voor uw komst en uitleg. Het is nu ja. duidelijk hoe het zit. Fijn. En uh, mochten de mensen vragen hebben, dan kunnen ze zeker nog even overdag naar het politiebureau. Ja, geen enkel probleem ja. Leg ik het nog een keer uit. Oké, okay, hartstikke dankjewel. mooi. Dankjewel. Fijne uitzending. Goed. Agenda. De agenda. De onderwerpen van de agenda van vandaag. Uh, de expositie. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoort Museum. Deze loopt tot maart 2019. Echt doen. Vreselijk leuk. Op 1 december de babbelwagen in Hotel Faber... met als thema Zandvoort, Verleden en het Heden. Aanvang 8 uur in de avond. 2 december. Classic Concert met een grote productie. Grootkoor, The Voice Company uh, in de Sint-Argata-kerk... Het was een onderwerp, Denk erom. Ja, je moet nu nog gaatjes kopen en dan, uh, uh, dan kan je daar gewoon heen. Er is uh, Winterdisco, de toneelvereniging van Hildering is uh, 14 en 15 december. Met de jeugd, de aanvang is 8 uur. En natuurlijk komt uh, 15 december de ijsbaan weer terug tot 6 januari. 21 december openlucht kerstmusical op het Raadhuisplein. Helaas heb ik daar geen tijden van, maar dat nee. komt zeker nog. 22 december is de sprookjeswandeling in en om het Raadhuisplein en de ijsbaan. Uh, wij gaan het een beetje afsluiten, want de tijd loopt natuurlijk vrolijk door. De techniek, de en de muziekkeuze ook, die pasten er weer aardig bij. De redactie Gert van Kuik en de eindredactie voor Geli Rutte. Uh, de koffie ook weer door Gerrie Rutte. Naast mij zit Leon van es. bedankt voor de presentatie. En naast mij zit dan Ben Zonneveld. Altijd, altijd leuk om te doen. Ja. En we bedanken. Heel, heel, heel belangrijk. Uh, na deze uitzending en het nieuws. Volgt een herhaling van het eerder uitgezonden programma ZFM Oud Zandvoort. Uit 2013. Waar Anke Jouwstra gaat praten met Volker Bloemen over het ziekenhuis wat in Zandwoord heeft gestaan. Nou, heel veel mensen weten niet eens dat er ooit een ziekenhuis heeft gestaan. Dus vandaar dat het al interessant genoeg is om daarnaar te gaan luisteren. Wij bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en dat we hier hebben mogen zitten. En wij zeggen tot volgende week. Tot volgende week.